Kijken, kijken, kijken daar vooraan in het peloton met nog bijna 1 kilometer te rijden. We zijn bezig aan de laatste kilometer. Uh, Cavendish heeft nog een paar helpers voor zich rijden. Drie man om precies te zijn. En dan weten we dat Mark Renshaw meestal de laatste man is... die het uh, moet gaan doen voor Cavendish. Nu zijn het er nog maar uh, twee. En kijken wij wat er allemaal nog verder achter zit. Dus ik zie Gruipel daar met zijn uh, dikke kop uh, tussen zitten. Die gaat uh, ook nog uh, meesprinten. Galimsyanov uh, eventjes met uh, de ellebogen. Torusov wat verder naar achter. En dan zien we ook nog een mannetje van uh, van Soleil... die daarbij uh, zit. En dan is de sprint begonnen. Renzo die de sprint aantrekt voor Mark Cavendish. Cavendish voorlopig in een prima positie. Maar dan moet hij natuurlijk zo meteen wel eruit komen. Greipel probeert het helemaal aan de andere kant van de weg. Greipel, die gaat daaraan. En dan doet Cavendish het helemaal afmaken. En zien we Mark Cavendish. Mark Cavendish. Mark Cavendish. Jawel hoor. Hij wint de etappe hier. Hij pakt zijn tweede etappe. Hij gaat voor de reprise van zijn openingsoverwinning in de Tour de France. Toen hij jaren geleden hier voor het eerst een Tour de France... Frans etappe won. Mark Cavendish pakt de etappe. En wat belangrijker is, er is geen schade voor de Rabo-renners. Want ik kijk nu even wat er allemaal nog binnenkomt. Ik zie wel wat mannen met een lichte achterstand binnenkomen. Maar alle andere mannen die zijn inmiddels over de streep gekomen. Cavendish voor Pataki, voor Greipel. Dat zijn de eerste drie van deze etappe. Mooie finale van de etappe. We zien daar ook nog een man van Verkanselij die meestrint. Maar die komt net te kort. Die gaat het net niet redden hier. En dat is dan... VU die daar uh, probeert uh, mee te sprinten. Nee, die komt net tekort voor uh, een top 3 klassering Hij wordt uh, vierde. Cavendish, Petaki, Grijpel. VU, Dat zijn de eerste vier van deze etappe. Straks praten we daar uitgebreid over verder. We stelden het nieuws er even vooruit. En hopen dat u daar begrip voor heeft. Het is twee minuten over zes. We gaan naar het uitgebreide bulletin van zes uur. Aan het einde van elke Radio 1 Toerdag.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 Ga dus snel naar Skoda.nl of direct naar de dealer. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal. Anno Duivenet de Wit. Tweede doden door stadionongeluk in Enschede. Belgische formateur die Rupo dient ontslag in. En laatste Space Shuttle in Florida gelanceerd. Het ongeluk in het FC Twente Stadion heeft een tweede leven geëist. Het slachtoffer dat in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is overleden. Het is een man van 24 uit Oldenzaal. Er liggen nog zes gewonden in het ziekenhuis. Ongeveer 350 mensen hebben vanmiddag in Enschede een bijeenkomst bezocht. voor mensen die betrokken waren bij het ongeluk in het voetbalstadion. Daarbij stortte tijdens bouwwerkzaamheden een deel van het dak in.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 Hij bracht maandag een uitgebreide nota uit met bezuinigingsvoorstellen en plannen voor staatkundige veranderingen. Gisteren wees de grootste Vlaamse partij, de N-VA, de nota af. Vooraf had die roepo gezegd dat het van essentieel belang is dat de N-VA in de nieuwe regering komt. Koning Albert wil nu een adempauze van enkele dagen inlassen voor, voor hij besluit over hoe het nu verder moet. In België wordt rekening gehouden met nieuwe verkiezingen. Die van vorig jaar juni hebben na meer dan een jaar geen regering opgeleverd. Minister de Jager wil het mogelijk maken in tijden van crisis bankactiviteiten te scheiden. De Nederlandse Bank en de minister van Financiën krijgen nieuwe bevoegdheden op dit punt, zegt de Jager. Op zich uh, zal het nooit zo zijn dat, dat je Kamerleden de mond kunt snoeren. Dat zal ook niemand willen. Maar zeg maar in de finesse streven. En dat was nog de jager en nog het goede pingeltje. Het uh, plan is ook goed, het uh, plan van de jager... voor de stabiliteit van het financiële stelsel, zegt de minister. De bedoeling is namelijk de spaaractiviteiten te scheiden... van de uh, risicovolle activiteiten van banken. De maatregelen moeten in anderhalf jaar worden ingevoerd. Illegaal verblijf in Nederland wordt strafbaar. Het kabinet is het eens geworden over een voorstel van minister Leers. Illegalen kunnen een boete krijgen en ze worden in bewaring gesteld en meteen daarna uitgezet. Het kabinet heeft voor een boete gekozen omdat een celstraf zou betekenen dat de illegaal in Nederland blijft. Minderjarige illegalen worden niet strafbaar. De embargo-regeling van Prinsjesdag gaat op de schop. Het kabinet zal de begrotingsstukken dit jaar de vrijdag voor Prinsjesdag openbaar maken. De pers mag daar dan meteen over publiceren. Het kabinet zal tot Prinsjesdag geen commentaar geven en het roept ook Kamerleden op terughoudend te zijn. Volgens premier Rutte krijgen maatschappelijke organisaties op deze manier de kans om meteen op vrijdag te reageren. En de politici kunnen dat commentaar in hun afwegingen betrekken.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 In Londen heeft de Britse politie een inval gedaan bij de tabloidkrant Daily Star. Agenten doorzochten daar het bureau van een medewerker van de zondageditie, die vanmiddag werd opgepakt. Hij wordt verdacht van het omkopen van politiemensen in ruil voor tips. In 2007 werkte hij voor de krant News of the World, die zondag voor het laatst verschijnt, en zat hij enige tijd vast voor het hacken van de telefoons van de Britse koninklijke familie. Bij het Centraal Station in Den Haag komt het treinverkeer weer op gang. Door een stroomstoring lag het sinds kwart over drie stil. De storing is verholpen, maar de problemen zijn naar verwachting pas na de avondspits helemaal voorbij. Op de Amerikaanse lanceerbasis Cape Canaveral is voor de laatste keer een Space Shuttle gelanceerd. De Atlantis is een paar minuten geleden met vier bemanningsleden de ruimte ingeschoten. De Space Shuttle brengt bijna vier ton voedsel, materiaal en reserveonderdelen naar het internationale ruimtestation ISS. Verder heeft de Atlantis ook muizen aan boord... om een middel tegen botontkalking te testen. Met de vlucht komt het eind aan 30 jaar ruimtevluchten met de Space Shuttle. Ruimtevaartorganisatie NASA vindt de ruimteveren te duur en te riskant. Het einde van het Shuttle-programma kost zo'n 8000 banen in Florida. De brand in Hoofddorp, waarbij dinsdag een gezin van vijf mensen omkwam... is aangestoken door de vader van het gezin. Dat hebben de politie en het Openbaar Ministerie bekendgemaakt... Uit onderzoek blijkt dat de man op meerdere plekken in het huis met benzine brand heeft gesticht. Bekend was al dat er twee Jerrycans in de woning lagen en dat de deuren van binnenuit waren gebarricadeerd. De slachtoffers waren de Iraakse vader, zijn Russische vrouw en hun drie kinderen. In het Davis Cup duel tegen Zuid-Afrika zijn de Nederlandse tennissers hun voorsprong kwijtgeraakt. Thomas Chorel verloor in Potchefstroom zijn partij tegen Kevin Anderson. Eerder had Robin Haasen nog gewonnen van Rick de Voest. Als Nederland van Zuid-Afrika wint, plaatst de ploeg van Jan Siemerink zich voor de play-offs... voor deelname aan de wereldgroep van de Davis Cup. En de zevende etappe van de Tour de France is gewonnen door Mark Cavendish. Het was zijn tweede ritzege in deze Tour. De Nederlander Robert Gezen krijgt na de etappe de witte trui als bestgeplaatste jongere in het klassement. En Johnny Hoogerland houdt de bolletjes trui. De rit van vandaag eindigde in een massasprint. De Brit Bradley Wiggins, de kopman van de Skyploeg, viel geblesseerd uit. Net als de Belg Tom Bonen. Dan het weer vanavond en vannacht vooral in het zuiden. Nog enkele buien, bewolkt en minimaal rond 14 graden. Ook morgen nog een aantal buien. De temperatuur ligt dan tussen 19 graden op de Wadden en 22 in Limburg. Vanaf zondag droog en vrij zonnig en nog een paar graden warmer. Ah, verkeersinformatie Op de A1 Apeldoorn-Hengelo staat tussen Twello en Deventer-Oost... 4 kilometer door een ongeluk. De rechter de rijstrook is dicht. En de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Maastricht-Aken Airport en Elslo 2 kilometer. Dan staat daar een kapotte auto op de linkerrijstrook. Tot slot de A4 richting Den Haag tussen Ruhlewagen-Sveen en, en Zoetenwouder rijndijk 3 kilometer. Profiteer van de Remea zomeractie en maak kans op een mini-cabrio.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 12 minuten over 6. U bent weer terug bij Radio Tour. Traditioneel nog een klein half uurtje. En nu zelfs nog wat korter. Doordat het nieuws van 6-7 werd uitgesteld. Ook niet het hele toeroverzicht op die manier. Maar wel heel veel overzicht over de tour. Vanuit hier met Aard Vierhouten. En we gaan natuurlijk ook terug naar de finish. Naar Gio Lippens. Want Gio, inmiddels heb je allerlei groepen binnen zien komen. Maar eerst nog maar eens even naar die finish. Cavendish, Petakki, Griepel kregen we nog mee voor het Cavendish, nieuws. Cavendish, Petakki, Griepel. Dat waren de eerste drie daarachter. Romain van de Vakant ploeg kwam er dus net weer niet aan te pas. Eén keer tweede plek, twee keer vierde plek nu in deze Tour de France... voor de sprinter van Vakant -Solij. Dan William Bonnet, de Fransman op de vijfde plek erachter. Galim Zianov, Husshoft, Turgo, Rogas en Sebastien Hinault. Dat zijn de eerste tien. Verder natuurlijk alle belangrijke klassementsrenners... die in elk geval in die eerste groep zaten. We kijken nog even naar de Nederlanders, beste Nederlander. Het is al voor de derde achtereen volgende dag Rob Ruig kleine mannetje uit de vakantieverleidploeg. Hij wordt 25 ste Hij zat dus ook mooi in dat eerste peloton. Op de 29e plek Maarten Charlingi en dan 41 ste Robert Geesink. En die maakt een sprong in het klassement. Staat nu tiende in het algemeen klassement. Achterstand nog steeds 20 seconden op uh, Tor Huzov. Maar goed, die kunnen we natuurlijk schrappen als we straks echt uh, gaan klimmen. Hij zal voorlopig misschien nog wel even mee kunnen in het Centraal Massief. Maar als het echt berg op gaat, dan zijn we hem uh, kwijt. Evans op de tweede plek blijft daar waarschijnlijk wel staan... Uh, Schlek natuurlijk. Een uh, goede klimmer. Miller. Ik denk het haast niet. Dat was ooit. Kleuden. Die zou nog lang mee kunnen gaan. Voerelzang hebben we daar staan. Sh uh, Andy Schlek natuurlijk. Hij. een van de grote favorieten hier voor de Tour. En dan uh, Tony Martin en Peter Velits. Nou, het zijn wel allemaal serieuze concurrenten voor het algemeen klassement. En achtergezing. Fino Korov. Gilbert van de Broek. En dan kunnen we zo verder naar beneden gaan. De groene trui. Die gaat weer om de schouders van Rogas. De Spaanse sprinter, De Spaanse kampioen. Eén puntje. Voorsprong op Philippe Gilbert. De trui natuurlijk. Want die stond niet op het spel vandaag. Die wordt straks weer omgehangen bij Sony Hogeland. Hogeland finishte in de tweede groep. En de witte trui. En dat is toch het mooiste nieuws van vandaag. Die gaat om de schouders van Robert Geesink. Want zijn twee grootste concurrenten in die strijd om de witte trui, Geraint Thomas en Edvald Boas van Hagen, rare waren allebei betrokken bij die valpartij. Die massale valpartij. En kwamen binnen in een groep. Op 3 minuten en 6 seconden van de winnaar van Mark Cavendish. Daarbij dan Boerson Hagen, Jureen Thomas, ik zei het al, Hesjedaal zat daarbij, Levi Leipheimer, TJ van Garderen, Tyler Farah, de sprinter die niet mee kon sprinten hier. En dan nog wat Nederlanders Lars Boom, Bouke Mollema hebben we daar gezien. En Johnny Hogeland in zijn bolletjes trui. Die groep dus op drie minuten en zes seconden zomaar schade opgelopen in de hectische finale van een oervervelende etappe. Tot een kilometer of 40 voor de streep. Toen begon het allemaal serieus te worden. En toen heb hebben we een zinderende finale gekregen? Een finale waarin met name Robert Geesink goed voorin werd gehouden door zijn ploeggenoten. Voortdurend razen om hem heen. Een van die mannen is Maarten Chalengi. Steven Dalebout praat met hem. Het was weer een uh, gevaarlijke finale, maar nu viel het allemaal voor de Houdbank de goede kant op. Ja, joh. Kijk, ik uh, kan niet altijd tegen zitten, het kan niet tegen blijven zitten. Ja, dit is wel een keertje fijn uh, pleisteren op de ronde. Lekker. Ja, letterlijk. We vertellen over het moment uh, van de valpartij waar Wiggins bij uitkoers raakt door die valpartij. Uh, jullie zitten dan aan daarvoor. Wat gebeurt er daarna? Uh, nou ja, weet je, uh, we reden al gewoon, ik, ik, ik weet niet hoe hard we reden, maar we reden al zo hard. En uh, ja, er bleef gewoon tempo het, het rijden voor en voor. En uh, daarna draaiden we rechtsaf en uh, het, het, ja, het gaat vol op de kant. Ja, dat dan gaat het alleen maar harder. Ik bedoel, uh, ja, als je dan, als je dan uh, valt op dat moment, ja, dat is gewoon echt cruciaal. En ja, ik weet niet wat er gebeurd is precies met de Wiggins, maar dat is dan natuurlijk wel een beetje vervelend dat het zo, uh, nou ja goed, weer zo gaat. Maar ja, ja kijk, nu pakt het voor ons goed uit, dat is fijn. Ja, weet u op dat moment ook waar jullie voor rijden, dat er ook klassementsmannen, ook mannen in het jongere klassement die boven Geesting staan, uh, achter die breuk zitten? Hm. Ja, op een gegeven moment hoor je dat een, uh, ja, je hebt natuurlijk al door dat er, dat er iets groots gebeurd is. En uh, ja, de, de halve pelton was er afgelopen. Uh, ik geloof wel dat de helft nog teruggekomen is. Maar ja, goed, dat, dat drinkt ook pas door. Als je over de streep komt, dan hoor je het echt. En dan, uh... Ja, dat is mooi. Ik bedoel, uh, witte trui is uh, een goed, goed begin, denk ik, voor, uh, voor, voor het klassement. Uh... Laten we op ja, ja, want dit is al een opkikker die Gezen kon gebruiken, neem ik aan. En die de ploeg kon gebruiken. Ja, weet je, gisteren zaten we nog echt in een gigantische dip. We dachten dat het bijna over was uh, met alles. Dus uh, ja, dit is gewoon uh, heel, heel mooi om dit mee te maken nu zaten Er zat een van jullie op het podium. Ja, heel mooi zat er een op het podium, uh, Aard Vierhouten, die witte trui. is natuurlijk hartstikke mooi van Robert Gezink, Maar we kunnen ook zeggen, uh, hoe mooi het ook is, zijn doel ligt hoger. Hè? Ja, er is er eigenlijk pas een move gekomen, twee, drie dagen voor de Tour. Dat er ook de witte trui opeens uh, belangrijk werd. Uh, dat, uh, daar heeft iedereen zo zijn eigen mening over, en ik ook. Maar wat, wat is die, nee, wat is die <laughs> eigen mening? Nou ja, je gaat de toer in met z'n allen... en je, je hebt een hele ploeg om je heen... die met z'n allen voor het Geest in de toer in gaat. En dan ga je de toer in voor die gele trui... en niet voor een vijfde plaats of voor een witte trui. Nee. Bro, de witte trui is leuk... Maar niet meer dan leuk. Het gaat om het geel, en, daar, uh, en daarvoor heb je al je opofferingen gedaan... en je trainingen en de voorbereiding. En daarvoor heb je acht uh, mannen om je heen die, die jou drie weken ja. bijstaan. Dus je gaat voor de... Dat zei hij zelf overigens ook... Hè, een paar dagen voor de tour van die witte trui. Goed, dat is mooie bijkomstigheid, maar het is niet waar, waar het om gaat. Uh, het kaf van het koren begint zich een beetje te onderscheiden. Natuurlijk ook gewoon door, ja, door hele vervelende valpartijen. Uh, het is al gezegd, Wikkens uh, viel weg. Een aantal andere mensen liepen vandaag dan schade op daarbovenin. Dat betekent wel... Dat dat we heel langzaam aan de echte mannen wat naar voren zien komen. En dan is de positie van Geesink, als wij eens na een week kijken... 20 seconden op de tiende plaats, gewoon een uitstekende positie... als je dat allemaal overziet wat er gebeurd is deze week. Ja, zeker mee meegenomen met zijn val. Uh, de manier dat hij dan toch weer die aansluiting houdt... Uh, in die etappe van gisteren toch weer de aansluiting houdt in de finale. Geen secondesverlies daar, met alles van dien, uh, de pijn, alles te verbijten... En vandaag gelukkig het dubbeltje weer de goede kant op. En een beetje het geluk mee. Niet in de val, niet je benen aan de grond. Gewoon in de voorste groep meezitten. En dan ook in de finale goed opletten met de wind. Dat is natuurlijk in principe wel... Uh, kun je aan de jongens overlaten. als Maarten maar Die hebben dat wel in de smiezen. En die rijden wel door de wind heen. Heel knap. En dan is het schade beperkt houden. Want we zien hier in het algemeen klassement... Uh, vanaf nummer 30 staan ze gewoon op 2,5 minuut. Kan je zeggen dat uh, bijvoorbeeld ook Contador geleerd heeft van de eerste dagen? Want die zit dus blijkbaar ook veel meer voorin nu... dan dat hij in die eerste dagen zat. Hè? Want die zit er ook nu gewoon fluitend bij. Hè? En al die slek die zit met zijn halve ploeg altijd voorin. Ja, die heeft die man als Okwé die ja. vorigt. En dan ook nog Cancelara. Als je die drie brommers voor je neus hebt zitten... dan, uh, dan moet je wel... Als, als, je da, als je dan niet meer voorin zit, dan... Ja. Uh, ja, dan moet maar ja. door is een beetje een gekend renner... Die, die hier nog wel eens ook, uh, wat dat betreft... Dan uh, ben je altijd benieuwd waar hij zit, toch? Bij die ja, hij is ook een beetje te zoeken de hele tijd. Uh, ik was in het begin niet helemaal zeker of hij mee zat... maar dan zie je hem toch weer bij zijn jongen... waar hij die, waar die eigenlijk de hele week al achter zijn rug rijdt. De Deense kampioen, Seurensen. En ja, dat doet hij toch goed. Uh, hij is toch scherp, hij is scherp bezig. Het valt mij mee hoor. Zeker zo'n dag als vandaag met die wind en alles. En je ziet hem toch altijd bij de eerste twintig zitten. Niet zijn favoriete dag uiteindelijk. Die sprint, daar hoefde hij geen kenner voor te zijn. Dat konden we ver van tevoren zien aankomen. Dit kon, ook gezien het verloop van de etappe... en wat hij er allemaal bij had, bijna niet mis voor Cavendish. Nee, maar... Het moet even gedaan worden. En je zag aan de jongens hoe hard ze hebben moeten rijden. En ook een, een Martin Velits en Tony Martin. Twee jongens die eigenlijk ja, gewoon bij de eerste tien staan. Martin op nummer 8 Velits op nummer 9. Die gaan voor het algemeen klassement. En die in deze etappe echt de bal uit hun broek rijden voor Mark Cavendish. En, een, en die wint de sprint. Hij wint de sprint met een meter. En het, is toch een, het, het is maar één meter uiteindelijk hè. Het is maar een meter en hij is toch weer gewoon de beste sprinter. Hij is als de beste. we het gewoon weer kijken, hij heeft twee etappes uh, gewonnen. Hij zit natuurlijk uh, rustig wat dat betreft. aan de andere mensen sprint veel mee voor truien, voor groene truien. Pataki uh, toch ook altijd... Ja, ik was eigenlijk wel blij dat hij een keer op het podium stond, toch? Ja, dat is mooi om te zien. Hij uh, had het ook een beetje verplichting voor hem... om hier uiteindelijk te laten zien dat hij nog steeds wel wat kan. En dat, waarom hij ook die rit vindt in de Giro... en waarom hij nog meer wedstrijden gewonnen heeft in de sprint dit jaar toch weer. Hij zit toch gewoon weer tussen. En... Ja, hij strijdt mee. En een krijpel die eindelijk weer eens een keer een rechte lijn kan sprinten. En dan zie je ook wel de kracht van die Duitse Ja, ze noemen hem niet voor niets, Bokito. Het is een ja. ongelooflijke man. Die tegen de wind in de sprint al van heel ver aan gaat. En dan uiteindelijk toch verliest natuurlijk van de snelheid van, van Kevin De Maar het, het was toch wel een mooie sprint. We gaan straks even vooruitkijken naar morgen. Nog even als laatste. Uh, vier truien, twee Nederlandse handen. De, de gouden tijden keren terug aan. Ja, we, we komen eraan. Holland komt weer terug. Alles komt weer terug. Wat niet terugkomt, en misschien wel helemaal niet meer terugkomt, dat is Tom Bonen. In ieder geval niet meer in de Tour. Nee, we gaan eerst voordat we naar Tom Bonen gaan luisteren, eerst even naar Guilippus aan de finish. Ja, want ik kijk naar Robert Geesink die de felicitaties in ontvangst neemt. Onder andere van Bernard Ino. Dat nou ja, is toch niet de minste, hè? waarvan je dan een handje krijgt. En voor de rest allemaal wat lokale grootheden hier. Ongetwijfeld mensen die hier of in het gemeentebestuur zitten of iets anders heel belangrijks gedaan hebben. Maar Geesink die nu het klassement om de witte trui leidt met 1 minuut en 53 seconden voorsprong op Tara dat is de nummer 2. En Jeannisson, de Fransman, die dan op 2 minuten en 17 seconden op de derde plek staat. Nee, de tik is wel uitgedeeld hoor, door Robert Geesink aan alle collega-jongeren. Want Geraint Thomas nou ja, die kwam dan op drie minuten en zes seconden over de finish. En Boas van Hagen in dezelfde groep, ook met grote achterstand. En dat waren toch wel de meest serieuze concurrenten voor die witte trui. Maar zoals Aad al zei, de witte trui kan natuurlijk nooit een hoofddoel zijn voor Robert Geesink. Maar het is wel mooi dat we hem op het podium zagen staan. Uh, nu zien we trouwens Tala Bardon die op het podium gehezen wordt. Dat is de man die lang in de ontsnapping zat, de man van die kleine Franse ploegzouwer. En nu ook de kussen krijgt van de... Ronde mis en de bloemen. Uh, Johnny Hogeland, die hebben we zojuist ook op het podium gezien. Die kreeg zijn bolletjes omgehangen. En nou ben ik benieuwd wat Johnny Hogeland morgen gaat doen. Want dan gaan we het Centraal Massief in. Dan wordt het lastig, dan wordt het serieus klimmen. We weten dat hij dat kan. Maar uh, hij zal ongetwijfeld een slim spelletje moeten spelen om in een goede groep uh, over die bergen heen te komen. En om uh, in ieder geval uh, de punten te pakken voor die bolletjes trui. Zodat hij ook na morgen nog in de bolletjes trui uh, zit. De Johnny dus van Vakantse We hebben natuurlijk ook de Rabobankploeg. We praten veel over Robert Geesink. Steven Dalenbouwt praat weer met een ploeggenoot van Robert Geesink. Oudens, uh, op het moment dat die breuk ontstaat in het peloton, uh, jullie zitten nu aan de goede kant. Uh, ja. het, kan, het kan ook een de andere kant op vallen, hè? Ja, zeker. Uh, nu zaten we aan de goede kant links en uh, ze vielen net uh, achter ons langs, zeg maar. Dus uh, ja, het is, uh, de, de eerste week duurt te lang. Ik bedoel, te veel stress in het peloton en uh, iedereen is nog uh, relatief fris door al die vlakke ritten. En dan uh, krijg je zo'n nerveus gedoe. En, uh, wat mij betreft starten we aan de voet van de Pyreneeën. En doen we de tweede en de derde dag een bergrit en dan is iedereen rustig. Maar ja, jullie rijden nu vandaag ook voor de verschillen, maar dan de andere kant op. Nee, dat is waar. We hebben niet op kop gereden. Dat is niet netjes. En, uh, jullie kwamen wel even naar voren, toch? Ja, maar je moet gewoon Robert vooraan houden. Maar we waren ook nog met vier man daar in het begin. En uh, we hebben gewoon Robert uh, beschermd. En de mannen hebben eigenlijk gewoon gereden voor de sprint. Ik denk dat de ploegen van de klasse mensen, en dus niemand echt uh, vervelend heeft geprofiteerd, zeg maar. Ja, en, uh, ja Dat Wiggins valt en Horner ligt erbij geloof ik en Leipheimer wordt gelost uh, of daardoor. Ja, dat is gewoon echt heel zuur voor die mannen. En wat ik zeg, de eerste week duurt eigenlijk te lang. En uh, ja, goed, ja. we zijn er goed doorheen geruld, want hij staat nog steeds op 20 seconden. Ja. Luister, Bozen en Haken zit er ook achter en Geraint Thomas ook, dus heeft geest, ik het wit. Ja, ja, dat, uh, maar het is niet leuk om zo het wit te krijgen natuurlijk. Maar uh, ja, uh, het belangrijkste is dat hij wit in Parijs heeft. Maar uh, morgen rijden twee Nederlanders in een trui, dat is wel lang geleden denk ik. Lang geleden, wij zeiden dat ook net al aard. Laurens, en dan van een vlak naar de finish. We kijken toch maar weer even vooruit. Uh, morgen, uh, zoals dat dan zo mooi heet, het Centraal Massief. De eerste uh, voeten en, en, en, en heuvels daarvan. Uh, mijn vader leerde mij al aard, vijftig jaar geleden, in het Centraal Massief kun je de Tour niet winnen, maar wel verliezen. Dat, dat is een soort uitspraak die altijd is blijven hangen. Ja, maar je ziet er ook altijd iedere keer weer een rennen doorzakken die het toch eventjes minder heeft. En toch even die dag niet uh, ja, helemaal dat het lekkere gevoel heeft. Je hebt nu de hele week nu grote versnellingen gedraaid. Door de wind, door de regen, lange brede wegen. En dan morgen moet je ineens naar dat klimverzetje. Dan moet je opeens bergjes gaan beklimmen. En is het toch alleen maar omhoog richting de finish. Jij hebt die, uh, uiteraard die, die route vanmorgen al een beetje bestudeerd. Is het al echt zo'n echte Centraal Massiefrit... of is het nog een, een, een overgangsaanloop Centraal Massiefrit? Hoe zou jij hem willen karakteriseren? Nou, het is de echte rit die komt zondag. De, de, nog eventjes voor de rustdag van de, van de Tour, de eerste rustdag... krijgen alle renners die nu al een week uh, elkaar aan het bestrijden zijn... en wat, wat, wat al mooi gezegd werd door, door Maarten Tjelingi dat het al een uh, hele drukke, heftige week was... met alle stress van dien. krijg je zondag nog even een keer een uitsmijter... en dan zit je echt in het Centraal Massief. En dan hebben we gewoon, ik geloof, zes kolletjes. in vierde, derde, tweede. En dat blijft maar doorgaan, blijft maar doorgaan. Dus daar... Uh... Dat, en dan, mogen ze, dan hebben ze ook echt wel het gevoel dat ze maandag aan de rustdag toe zijn. Dus morgen krijgen wij een rit. En er zit op een kilometer of 25 van de finish volgens mij wel weer een, een redelijke klim. De klasse mensenrinders zullen zich vooraan. Zitten we toch nog een keer op de Gilbert-achtige morgen als we voor de rit winden, Of gaat er een groepje misschien wel wegrijden? En zal bijvoorbeeld ook Hoogerland erg op moeten letten. Want er zullen een hele hoop mensen kunnen denken... morgen kan ik misschien dat bergtruidje een dagje aandoen, hè? Ja, dat zeker. Die punten zijn te verdelen. Ze hebben allemaal gezien hoeveel kansen het gedaan heeft. Heel slim aangepakt. En dat kan uh, ook uh, inspirerend werken voor andere renners... die een, een goede berg in de benen hebben zitten. Dat ze dat aankunnen. Niet voor het klassement meedoen, al op achterstand staan. Ja, dat zijn de renners die je in de gaten moet houden. dus Dat zal voor Johnny ook alle heck aan dek, hands aan dek zijn... om, om, om mee te zijn in het begin van de etappe. Goed scherp te blijven en kijken wie de weg gaan. Gaat Hushoff nog proberen een weekendje, gaat hij maandag proberen te halen, Aard? Dat denk jij? Het zit wel in zijn aard, hè, een beetje? Ja, hij is niet een man van opgeven, helemaal niet. Maar ik denk dat hij toch stiekem overschakelt naar Groen. En uh, dat daar zijn gedachten naartoe gaan. Hij doet mee in de tussensprint, hij doet mee aan het eind. Uh, blijft zijn punten pakken. En ik denk dat het net iets te veel gegrepen is... als de jongens, op die tweede categorie-call morgen gaan. Superbest zou nog iets zijn voor Hushoff wat hij ook heeft laten zien in dat Muur de Bretagne, ja. toch aan te hangen. Alleen door die klim daarvoor denk ik dat, dat hij uh, dat net een nek aan gedraaid wordt, om het zo te zeggen. En klasse morgen zullen nog niet uh, het grote uh, werk laten zien, maar wel weer even bijvoorbeeld testen op dat kolletje. Even kijken hoe het gaat. Even kijken hoe het gaat. En er staat natuurlijk gewoon overwinning te verdelen. En het is toch uh, bovenop de klim, Superbes. best. Uh lastig aan, kom je toch hoor. En, uh, ja, misschien jongens als een leuke man zo net erachter, de hele week een beetje azen en misschien nu net goed zijn. Ik okay. ben benieuwd. Nou, we gaan het uh, morgen zien. We gaan uh, zo direct de uitzending afsluiten. Voordat we het gaan doen gaan we even vragen aan Casper uh, Kooi van uh, WNL. De avondspit zomaar direct naar het journaal van half zeven. Wat hebben jullie in de uitzending? Nou, we hebben aandacht voor Japan, want uh, na de aardbeving van vier maanden geleden is het nogal stil over het land van de reizende zon. Dat zo meteen. En dan hebben we ook aandacht voor lege kant torpanden en de onterechte hoge belasting die erop wordt gegeven. Dat zo meteen bij Avondspits, Tom. Oké, okay, dat komt uh, na het korte bulletin van half zeven. Wij gaan afsluiten. Ik vertel het u allemaal nog een keer omdat er geen toeroverzicht was. Cavendish won dus uiteindelijk na een hectische finale voor Pataki en Greipel. Romain Feiju van Vakant werd vierde. Het algemeen klassement wel wat verschuivingen doordat er wat mensen de aansluiting verloren in de slotfase. Maar Husshoff blijft in het geel. Karel Evans staat tweede op één seconde. Schlek staat op vier seconden. En Robert Geesing kwam dus de top 10 binnen. Heeft nu ook de witte trui te pakken. Staat tiende op 20 seconden. Ik noem nog twee andere namen buiten de top 10. 13e, Jurgen van den Broek op 39 seconden. En de ene, meneer Contador, staat 24e op 1 minuut 42. Johnny Hogerland rijdt natuurlijk gewoon in de bergtrui. Robert Geesing zei ik u al in de witte. Rogas mag, eh, als er niet meer geproduceerd wordt. Want hij had hem al eens een nacht. Ja, maar dat moest hij niet meer uitdoen. Maar die rijdt nu toch weer echt in de groene trui. En met Husoft in het geel gaan wij morgen het centraal massief in.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 De Belgische formateur Elio Di Rupo heeft na twee maanden formeren... zijn ontslag ingediend bij koning Albert. Gisteren wees de grootste Vlaamse partij, de N-VA van Bart de Wever... de nota die Di Rupo had geschreven, af. Koning Albert wil nu een adempauze van enkele dagen. En in België wordt nu rekening gehouden met nieuwe verkiezingen. In Congo is een passagiersvliegtuig met 112 inzittenden... bij de landing in Kisangani verongelukt. De autoriteiten vrezen voor een dodental van boven de 50. Het toestel probeerde in slecht weer te landen... Het vliegtuig is van de Congolese maatschappij Hewa Bora, die in de Europese Unie op de zwarte lijst staat. En voor het allerlaatst is vanaf de Amerikaanse lanceerbasis... Cape Canaveral een space shuttle gelanceerd. De Atlantis is met vier bemanningsleden... onderweg naar het internationale ruimtestation ISS... met bijna vier ton voedsel, materiaal en reserve onderdelen. Met de vlucht komt een eind aan dertig jaar ruimtevluchten met de space shuttle. En tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. Het weer met Erwin Krol. Heel even is het droog en dan komen we vanuit het zuiden, vooral het zuidwesten weer een aantal buien onze kant op. En, of die komen nu onze kant op, maar die trekken dan het land binnen. En ik denk dat vanavond en vooral vannacht de westelijke helft van het land een aantal buien zal hebben. Onweer is misschien ook nog mogelijk. Voor de rest zijn er opklaringen. Het wordt een graad of 13. En dan morgen overdag is er een wat wisselende bewolking. Af en toe felle opklaringen. Dan zijn er een paar buien. Onweer, er kunnen stevige buien zijn. Onweer erbij. Een matige zuidwestelijke wind. Maar tussen de buien door in de zon wordt het land inwaarts zo'n 22 graden en aan zee een graad of 20. En in de loop van de middag nemen de buien af en komt er meer zon. Dus dat wordt het toch eigenlijk een prachtige dag weer. En dat is het zondag ook, want dan is het hoogstwaarschijnlijk droog met redelijk wat zon en 22 graden. Maandag nog zo'n prachtige dag. Vanaf dinsdag zijn er weer buien, maar veel kouder wordt het dan niet. AMWB ah, verkeersinformatie. De laatste files zijn heel snel aan het oplossen. Er staat nog één echte file en die staat op de A2 Eindhoven Maastricht. Tussen Meers en Maastricht, twee kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Kasper Kooij. De wederopbouw van Japan en Drentsdorp in de ban van Pyromaan. Kantoorpanden die leeg staan kosten geld. Daarbij komt ook nog eens OZB-belasting overheen... die de verhuurder moet ophoesten. Goedenavond, live vanaf onze redactie in Amsterdam... zijn we er tot zeven uur hier op Radio 1. De ontroerende zaakbelasting is in veel gevallen onterecht te hoog... en dat kost nog eens duizenden euro's per jaar. Henk Sey, directeur van de uh, De Senko Groep. Goedenavond, Goedenavond, welkom hier op de redactie. Uh, duizend euro's per jaar kost dat. Dat gaat om die OZB-belasting. Ja. Die wordt geheven op lege kantoorpanden. Nou, op alle kantoorpanden. Het gaat ja. over onroerend goed in het algemeen. Hè? En zeker in dit geval in, uh, over kantoorpanden. En de uh, OZB bestaat eigenlijk uit twee delen. Dat is een huurdersdeel en een eigenarendeel. Het huurdersdeel is zeg maar 0,15 procent. Het eigenarendeel is 0,20 procent. En uh, ja, veel oorlog goed moet worden afgewaardeerd. En wat heel veel huurders niet weten, want wij werken als Decenco uitsluitend voor huurders. Ja. Is dat je eigenlijk uh, met de gemeente een gesprek moet aangaan, hè, bezwaar moet gaan aantekenen. Tegen je um, OZB-waarde. Want een leeg kantoor is evenveel waard als een, als een kantoor waar wel in wordt gewerkt. Nou, het is niet evenveel waard. Uh, daar zit natuurlijk wel verschil tussen. Hè. Leegstand is natuurlijk wel iets wat uh, ook weer uitgedrukt wordt in de waarde. Ja, maar uh, als huurder moet je gewoon bewust zijn van het feit dat uh, je heel veel geld kan besparen. Uh, en je moet dus niet alleen kijken naar uh, het eerste jaar. Want je zal ook een taxatierapport moeten laten precies. maken. Uh, maar zeker ook de jaren daarna. Dus het is uh, een structureel uh, kostenpost die je dus een behoorlijke besparing op kan leveren. Soms wel 10.000 of, of 100.000 euro. Ja, geef geeft eens een voorbeeld inderdaad van zo'n situatie? Nou ja, je hebt uh, bedrijven die uh, met 100 man werken. Ik heb hier een klein uh, voorbeeldje. Uh, als je dat uitdrukt in uh, een bouw, uh, kost een bedrag van 1500 euro. Uh, en je praat over een gebouwtje van zeg maar 2000 vierkante meter, waar zo ongeveer 100 mensen in kunnen werken. Dan uh, zou bij 0,15% de huurder 4500 euro per jaar moeten betalen. En daar kan die 1500 euro op besparen. Uh, en de eigenaar zou 6.000 euro moeten be uh, betalen. En die zou dus 2.000 euro kunnen besparen. Maar als je dus een gebruiker bent. Dus iemand die een eigen gebouw heeft en zelf gebruikt. Ja. Dan zou je 10.500 euro kwijt zijn. En daar zou je zo'n 3.500 euro op kunnen besparen. En dan praat je over een organisatie van ongeveer 100 man. Ja. Alleen je moet dit wel natuurlijk ook zien in uh, zeg maar de jaren die daarna komen. En uh, ja, ik ken in mijn klantenkring ook bedrijven van... Een paar duizend man. En dan praat je natuurlijk over totaal andere bedragen. Ja, precies. Als ik door in Nederland rijd, dan zie ik veel kantoren ook leeg staan. Ja. Uh, dat is een groot probleem. Ja. Hoeveel, hoeveel kantoren staan eigenlijk leeg in ons land? Ja, er staat uh, zoiets van 7 miljoen vierkante meter kantoorruimte staat er leeg. Uh, het is een totaal portefeuille zoiets van uh, rond de 46 miljoen vierkante meter. Zo. Geïnvesteerd zo tussen de 60 en 80 miljard euro. En uh, ja, dat is natuurlijk aanzienlijk. En dat wordt door het nieuwe werken... De Senco begeleidt bedrijven bij ja. het nieuwe werken. Uh, wordt dat alleen maar groter. Dat ja, is niet maar alleen maar toenemen. Het is uw schuld dus. Uh, nou, als dat zo zou zijn... dan zou ik denk ik toch een slecht leven hebben. Maar goed, uh, ja, het is wel zo. Ja. Je ziet in wezen dat thuiswerken toeneemt. En uh, je ziet ook dat... Uh, uh, ...bedrijven steeds meer maatschappelijk verantwoord uh, ondernemen belangrijk gaan vinden. Dus ook woonwerkverkeer uh, gaat daar in wezen in meespelen. Uiteindelijk is het zo dat het dus minder vierkante meters uh, oplevert. Dus, dus, dus huurders en verhuurders moeten opletten wat betreft de OZB-belasting in de gemeente scherp houden? Ja, absoluut. Uh, ik denk dat als je gaat kijken naar de totale besparing voor de hele uh, zeg maar sector... ...dan praat je over toch tussen de 210 en 280 miljoen euro per jaar... En dat zou een mooie uh, opdracht zijn voor VNO. Hè? Uh, om uh, samen met de Nederlandse Vereniging van Gemeenten eens te praten over hoe hiermee uh, kan worden omgegaan. Ja, VNO en NCW. Ja. Henk Zeijs, hartelijk bedankt voor de komst naar de redactie. Graag gedaan. Goedenavond, Peter Six van Alex Vermogensbeer. Goedenavond, Kasper. De Weeser. AEX 0,7% lager op 342 ja. punten. Toch 342 punten. Ja, en we waren zo lekker op weg, hè? Ja. We hebben de 347 aangetikt, maar toen kwam een banencijfer om half drie. Ja. Dat hoorde heel flink route in het eten, want daarop gingen we gewoon een procent onderuit. Ja, dat zijn, dat zijn de, werkgelegenheids, de, de werkgelegenheidscijfers uit Amerika. Hè? De afgelopen ja. maand nauwelijks uh, gegroeid, zo blijkt. Ja. Uh, werkloosheid uh, liep op naar het hoogste niveau van eind vorig jaar. Ja, klopt. Nou, we werden een beetje op het verkeerde been gezet... door de officieuze banencijfers van ADP gisteravond, die, die, die leken goed te zijn... Nou, de, de verwachtingen waren hoog gespannen. En de werkelijke cijfers die vielen gewoon tegen. Ja. En, en je ziet gewoon een hele forse reactie erop. Daarbij werden de cijfers over mei die werden ook nog naar beneden herzien. Er He, werden toen 54.000 nieuwe banen bij in eerste instantie. En dat bleken er maar 25.000 te zijn. He, dus dat komt er ook nog bij. Slecht nieuws dus. Slecht nieuws. Ja. Helaas wel. Is, is, is er nog wat optimistisch nieuws te melden over, over volgende week? Staat nog wat op de agenda? Nou, over volgende week. Er zijn eerder wat andere dingen die op het beginnen te spelen. Zoals de euro die wat wegzakt hè, ten opzichte van de dollar. En dat heeft te maken met de, de, de, toch wel de, de schuldenproblematiek van de euro. We krijgen dat niet goed onder controle. Je ziet ook de tienjaarsrentes in de PIX-landen. Portugal, Ierland, Griekenland en Spanje. Die zie je oplopen. En daarbij is Italië ook aan het oplopen, de rente. Want men is toch weer bang voor ja, besmetting. En dan zou, dan zou Italië heel goed het volgende land kunnen zijn. En daar is nu de 10 rente die is opgelopen naar 5,4%. Ja. Ter vergelijking, Duitsland betaalt iets onder de 3%, hè, de overheid, om daar voor 10 jaar geld te lenen. Heb, je, heb jij toevallig de uitzending van uh, uitgesproken WNL gezien... van afgelopen woensdag, uh, waarin uh, werd gepleit voor de euro... dus dat wij uit uh, de euro stappen... en een eigen munt gaan beginnen met, uh, met, uh, met de Noord-Europese landen... en dat je ook een euro krijgt, namelijk een, een, een, een munt... voor de zuidelijke Europese de landen. De euro en de euro. Ik vind, ik vind het sowieso hele mooie namen. Ja. Ik, heb, ik heb de uitzending gemist. Nee, Ik denk dat we eerst heel goed moeten kijken... of de euro niet bij elkaar kunt houden zoals die is. En... Uh, Volgens mij zet iedereen alles op alles om dat ook te laten gebeuren. En ik hoop ook dat dat lukt. Ja. Ik weet niet of het gaat lukken. Nee, we hebben namelijk een poll op onze, op onze website. www.nuuitnogkan.eu Daar hebben we een, een, een peiling op gezet. Uh, dit is een tussenstand. 86% is het ermee eens... Om, inderdaad, uh, de euro, uh, om uit de euro te stappen en een eigen munt te beginnen. 12% wil alles bij, het, uh, bij hetzelfde laten en 2% heeft geen mening. Ja. Een... Ik vind het, ja, ja nee, dat is een hele duidelijke, hè, het, is, uh, het is geen 50-50. Het lastige is, is dat heel moeilijk in te schatten is wat exact de gevolgen zouden zijn als we dat zouden doen. He, je weet niet hoe de dingen verweven met elkaar zitten. En ik, ik durf daar niks zinnigs over te zeggen op dit moment. Gevoelsmatig he, snap ik de uitslag. Ja. Maar ik vind altijd, je moet ook even rekenen. En dat heb ik niet gedaan in deze. Dus uh, ik vind het lastig om daar wat zinnigs over te zeggen. Hartelijk bedankt. Peter Tex van Alex. Ja, Je kan ook nog stemmen. Ruim 13.000 mensen hebben dat gedaan aan deze poll. Uh, dat is www.nuhetnogkan.eu. Www Aankomende maandag doen we weer een tussenstand, denk ik. Automatisch verlengen van het rijbewijs na tien jaar... is niet meer van deze tijd. Dat blijkt dan weer uit een andere pol, of eigenlijk een enquête... van Veilig Verkeer Nederland. 60% wil namelijk een extra opfrisrijles. We namen de som op de proef door WNL's verslaggever Alain de Lamar... een opfrisrijles te laten nemen bij instructeur Ronald van Schaik. Doe je wel even je gordel om? Heel belangrijk. Oh ja, tuurlijk. Het uh, lijkt me een goed plan. Het is ook belangrijk dat je twee handen aan het stuur houdt. Uh, maar ook als je stilstaat. Komt bij een uh, aanrijding van achter, Om eventueel uh, te corrigeren als je een, uh, een setje krijgt van achteren. En is het nou... Want ik heb hem nu geloof ik op kwart voor drie heb ik mijn stuur vast. Dat is het beste of... Uh... Ja, dat is goed. Ja. Okay. Vroeger was het tien voor twee. Alleen omdat je nu zit met je airbag in je stuur, bij frontale aanrijding, zou die airbag eruit komen. En omdat je dan tien voor twee zit, zit je handen net in de weg. Dus met kwart voor drie zit je handen aan de buitenkant van het stuur. En zal dus de airbag gewoon tussen je handen door naar buiten komen. En dat is wel zo veilig. Uh, hoe heb ik het gedaan? Ik voelde me niet onveilig in de auto. er zijn toch wel wat dingetjes die mij opvallen. Ik denk van, uh, hou daar wel rekening mee. Want dan wordt het alleen maar veiliger voor jezelf. Zoals? Voornamelijk het kijken, uh, rekening houden met werkzaamheden, je snelheid ook daarop aanpassen... Uh, want het is gevaarlijker dan je denkt. Ja, ja maar ik moet ook eerlijk bekennen dat ik net bij die werkzaamheden, daar, daar mag je dus inderdaad 30, daar reed ik gewoon ja 40, 45. Dat, dat is inderdaad iets wat ik, uh, ja, dat moet bekennen. Ik denk dat dat, dat gewoon heel erg goed is uh, dat ze na tien jaar gewoon dat uh, de examinaat van het CBR uh, of van een andere instantie gewoon even gaat kijken van uh, hoe staat het nou met het rijden, met de veiligheid. Uh, is er, uh, zijn er uh, punten voor verbetering? En ik denk dat de, de mensen die dan verplicht zijn om uh, dat te doen, zo'n bijscholing, dat ze er ook gewoon baat bij hebben. Voor hun eigen, eigen veiligheid en voor dat, de veiligheid van anderen. Betekent dat dat als mensen het niet goed doen in zo'n uurtje testen, dat ze dan ook meteen niet meer de weg op mogen? Dus rijbewijs ingenomen moet worden? Uh, ik denk dat daar wel consequenties uh, aan uh, vastgebonden moeten worden. Want uh, op het moment dat iemand tij tijdens zo'n rijtest uh, uh, niet voldoende uh, rijdt, qua veiligheid dan denk ik wel dat diegene uh, of uh, nog een kans krijgt om een keer terug te komen, uh, daarvoor de benodigde lessen moet, zou moeten nemen en dan de tweede keer moet laten zien dat uh, dat hij nog veilig kan autorijden. Dit is WNL, avondspits, goedenavond. Straks hebben we aandacht voor een dorp in Drenthe. Sinds deze week lijkt er namelijk een pyromaan actief te zijn. Dat zometeen. Eerst gaan we naar Japan, want het is alweer bijna vier maanden geleden... dat het land werd getroffen door die vreselijke ramp. De aardbeving, de tsunami en kernramp als gevolg. Veel over gehoord, maar nu is het stil. Hoe is het daar? Ik vraag het aan Radboud Molijn, directeur van Japan Insight... een adviesbureau. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we kennen elkaar wat langer, dus laten we gewoon je en jij zeggen. Goed idee. Goed. Hoe is het daar inderdaad? Um, ik ben sinds tien ben ik weer drie of vier keer terug geweest. En wat je ziet is dat er toch met een enorme hoeveelheid energie... Uh, wordt gekeken naar de toekomst. Um, en tegelijkertijd zie je dat het een moment is geweest voor Japan... wat een wezen stagnerend was. Hè? De Japanse economie is redelijk ja. stagnerend. Om toch op een hele andere manier te kijken... waar je in de toekomst met Japan wil gaan staan. Ja. Dus wat, wat zie je... Veel dynamiek op dit moment. Ja, maar natuurlijk ook uh, opruimwerkzaamheden, kan ik me zo voorstellen. Ja, en grote delen verwoest. Ja, nou ja, grote delen. Kijk, het is. Um, ik denk dat het alles bij elkaar misschien anderhalf procent is van wat er aan uh, productiviteit uh, weg is gegaan. He, uh, de beelden zijn vaak dramatischer dan de werkelijkheid. En uh, Sendai is een gebied wat gewoon niet echt bevolkt is geweest. Dus ook zeg maar qua uh, fabrieken, qua huizen enzovoorts. Het lijkt allemaal erger dan dat het in wezen is. Maar inderdaad, er wordt een hoop op. Absoluut. Ja. En dan ja. wordt hij ook anders omgegaan met energie. Ja, dat is volgens mij de grote uitdaging voor Japan in de komende, laten we zeggen, vier, vijf of tien jaar misschien wel. De nucleaire installatie in Fukushima is natuurlijk uitgeschakeld. Ja. Tegelijkertijd zie je dat allerlei andere nucleaire installaties ook worden uitgeschakeld. En de grote vraag is, ja, hoe ga je dan pakweg die 30% energie, elektriciteit, waar ga je die dan wel uit opwekken? En je moet je voorstellen, Tokio, dat is toch een beetje urban jungle, hè? 35, 40 graden in juli, augustus. En dat voor een stuk zonder airco. Dus dat wordt toch een hele uitdaging. Dus je ziet dat het land nu ook gaat kijken naar wat de nieuwe energievormen zijn. Zonne-energie? Ja, zonne-energie is absoluut één. Windenergie is een tweede. De overheid heeft sinds kort een feed-in tariff vastgesteld. Dus dat betekent dat de overheid Renewable Energy subsidieert. Dat geldt ook voor andere dingen, als bijvoorbeeld de getijdenenergie, en voor biomassa ja. en biogas. Maar om zomaar even 30 van je energiebehoefte op te vangen... dat is een hele klus. Dat gaat niet worden. Dus er moet bespaard worden op energie. Ja, en dat gebeurt. Als je nou in Tokio rondloopt, dan zie je dat de helft van de roltrappen... in de stations uitgeschakeld zijn. Een stuk van de straatverlichting is weg. De vendingmachines zijn uitgeschakeld. Dus er gebeurt een hoop op dat gebied. En de airco wordt gewoon lager gezet. Hele simpele dingetjes... Nou, hele simpele dingetjes. En een voorbeeld is, uh, je hebt een begrip in Japan, dat heet cool bis. Ga in de zomer vooral niet in je pak met een das naar kantoor. Dat heet nou super cool bis. Uh, dat betekent dat je ook in je aloha-shirt en je t-shirt uh, met open sandalen naar je kantoor kan gaan. Waarop ik altijd zeg tegen mijn Japanse vrienden, dat doen wij in Nederland al heel lang. Ja, dus ja, dat maakt op zich niet zoveel uit. Maar, maar, maar kunnen wij in, in, in Nederland nog wat betekenen voor Japan? Um, dat denk ik wel. Um, je ziet dat Japan nu op zoek is naar nieuwe energievormen. Nou, uh, wij zijn vanuit ons kantoor notabene een maand of wat geleden met een, uh, een Nederlands bedrijf op het gebied van getijdenwerking in Japan geweest. Ja, dat, um, dat is je werk. Dat is het werk, maar tegelijkertijd zie je dat ook bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur, dat er echt wordt gekeken naar hoe kunnen wij met name het gebied bij Sendai opnieuw inrichten. En dat zou bijvoorbeeld voor ik zeg maar, wat Nederlandse ingenieursbureaus of planologen... zou dat echt een fantastisch iets kunnen wezen. Dus je bent al flink aan het lobbyen tussen Japan en Nederlandse bedrijven Nee, nou ja, Het gaat niet zozeer om het lobbyen. Waar het om gaat is dat um, een land in verandering... biedt kansen voor alles en iedereen. En dat zullen ongetwijfeld ook Amerikaanse en Franse bedrijven zijn... die daarop afkomen. Um, en de Japanners zijn denk ik meer dan wanneer dan ook open voor samenwerking met Europese of buitenlandse bedrijven. Ja, precies. Er wordt ook altijd veel gesproken hè, over de mentaliteit van Japanners. Uh, niet klagen, hard werken. Het is misschien toch een beetje ook de eilandmentaliteit. Hè? Uh, laat ik iets aardigs vertellen, ik was afgelopen week was ik in IJsland. Nou, IJsland heeft natuurlijk een geweldige schok gehad ja. door de uh, financiële crisis daar... Met wie je ook praat in IJsland, men zet de schouders eronder... en er wordt toch de blik op de toekomst gericht. Hè? En dat is in wezen, zie je nu ook bij deze Japanners. Japanners zijn heel erg toekomstgericht. En het heeft weinig zin om bij de pakken neer te zitten. Want de bevolking in Japan is, is oud, hè? Uh, uh, bijna een kwart is ouder dan 65 jaar. Ja, grote uitdaging dus ook. Ja. Je hebt nu pakweg 127 miljoen Japanners. De verwachting is dat dat tegen 2040 pakweg 100 miljoen zijn... Um, en dat is natuurlijk een hele uitdaging om te kijken hoe je dan... Uh, a, zeg maar de ouderen allemaal verzorgt... en b, hoe je toch een goede staat van welvaart kan, uh, kan, kan houden. Het is het eerste grote land, de eerste grote economie... die een antwoord moet vinden op de vraag... hoe gaan we om met krimp in plaats van met groei? En dat is denk ik gewoon interessant om naar te kijken... ook vanuit ons Nederland, want daar gaan we ook mee te maken krijgen. Vergrijzing. Absoluut. Ja. Ja. Raad Barberlijn, hartelijk bedankt. Zeiken in Almere, ze kunnen er wat van, maar dan wel zittend. De bijna vierde stad van Nederland plast namelijk niet meer naast de pot... als het gaat om duurzaamheid. Daar zometeen meer over, dan deze cryptische zinnen. Pyromane, niet alleen zorgen ze voor veel rook en vlammen... maar ook voor grote onrust bij de bevolking. In het Drentse dorp Gafteren lijkt er één actief te zijn. In het dorp van nog geen 500 inwoners zijn de afgelopen week... drie huizen en schuren in vlammen opgegaan. Een bijdrage van Wena's Hemmer. Ik lag te slapen, in mijn eerste slaap, kwart over twaalf naar bed. Kwart over één wordt er uh, gebeld. Nou, als het er gebeld wordt midden in de nacht, dan denk je... er is iets, iets, iets ergs, als er maar niks met mijn kinderen is. En er werd gebonst en nog eens gebeld en nog eens een keer gebonst. En ik denk, het zal toch geen crimineel zijn die aan de deur is? En ik kijk en ik zie daar een vrouw en ze zegt... je schuur staat in de brand. Ik wil dit niet geloven, met mijn blote voeten op het grind... Ja, verdomd, het is waar. Gauw mijn schoenen gepakt, uh, sleutels meegeritst, gouden auto's eruit. Mijn vrouw die pakte meteen al de harde schijven... en haar kostbaarheden gauw naar de buren brengen. En terwijl ik terugloop van de parkeerplaats waar ik mijn camper neerzette, kwam de brandweer aan de hoek al om. Die waren fantastisch. Die waren er ook trots op dat ze de snelste van Drenthe zijn. En ja, dat die vrouw ons zo vroeg gered heeft. Want er zijn die nacht nog maar twee auto's langsgekomen... Ze had geen vijf minuten later mogen komen, want ons huis stond ook in brand. Ja, want ik ruik het nog wel, hè? Ja, dat kan. Want het heeft daar ook nog, D dit is uw huis, rietendak ook, uh, vlam gevat. Ja, ze hebben uh, eigenlijk in de schaduw van uh, die panden, dus hoeveel licht je ook hebt, je ziet ze niet. Ze gaan via het terrein van de buren achterlangs, is het aangestoken. U zou zo graag willen weten wie ze is, hè? Ja waarschijnlijk is dat één persoon, een pyromaan. Want 500 meter hier vandaan is op maandagavond een huis aangestoken. En een paar uur later, waarschijnlijk om iedereen te tarten... want daar hebben heel veel mensen staan kijken, hier was niemand. En toen heeft die man een paar uur later, om half één s'nachts... hier in het centrum van Gastre nog een brand aangestoken. Gastre in de band van de vlammen? Nou, de mensen durven niet te gaan slapen. U dan? Ja, ik ook niet. Want, uh... Ik spreek je met een vermoed persoon. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. De eerste 48 uur kon ik sowieso niet slapen. Er moest heel veel geregeld worden. Maar ik ben vannacht ook nog hier het bos in gegaan. Dan hoor ik iets. En dat kan een mens zijn, dat kan een ree zijn. <laughs> Waarschijnlijk is het een ree. Maar ja, we zijn nu allemaal een beetje argwanend. En nerveus? Ja, zeker s'nachts. Hoe lang kunt u zonder slaap eigenlijk? <laughs> ik denk zoals iedereen niet zo lang hoor. <laughs> Hij moet snel gepakt worden, of zij. Ja, want ook al is het een jonge vent en weet hij nog niet goed wat hij doet... hij moet wel zoveel verantwoordelijkheidsgevoel hebben dat hij zulke rare dingen niet doet. Ik werd vanochtend wakker en letterlijk het eerste wat door mijn hoofd ging is... hé, hey, ik ben vannacht niet gebeld. Uh, want ja, daar lig je ook op. Uh, u mag gerust weten, uh, die, die eerste nacht waren die twee branden gebeuren. Ik werd om elf uur gebeld, ik werd om half twee gebeld. Ik zag zou ik daar meteen naartoe gaan. Ik denk, nou ja, het was een schuur, want la laat maar even achteraf gezien denk ik, goh, ik had er beter heen kunnen gaan... want heel best heb ik die nacht eh, niet geslapen. En dat, en dat komt omdat je... ja, je voelt je daar wat onmachtig voor. Kijk, ik, ik, ik word regelmatig mijn bed uitgebeld... en er is een verkeersongeluk, dat is, dat, dat, dat is heel beroerd Maar dat, dat zit nog wat meer in het patroon... dan onduidelijke reeksen van, eh, van, van brandstichting. Burgemeester van Oosterhout, welke maatregelen neemt u nu? Nou, uiteraard eh, hebben we alles in het werk gezet in, in termen van technische recherche en onderzoek. Dus dat, dat verhaal loopt zo, daar bemoei ik me ook niet mee. Er zijn mensen eh, die zijn er voor opgeleid en, eh, en die voeren dat. Een tweede maatregel die we genomen hebben is dat uh, we, we patrouilleren wat meer. Um, uh, voor een deel is dat ook wel om wat, wat gevoel van veiligheid te creëren. Daar uh, ben ik ook heel realistisch in. Gevoel van veiligheid? Het is gevoel van veiligheid. Uh, u bent in Gasteren geweest. Ja, u ziet wat, uh, wat, wat voor. Ja, het is aan de ene kant een prachtig dorp. Het is een dorp met heel veel bos, huizen in de bossen. Dus, um, en riet. En riet. En uh, ja, heel veel rietgedekte huizen. Dus ik ben er ook heel realistisch in. Dat heeft te maken met het gevoel van veiligheid. En voor een deel zijn, zijn het ook wel wat extra ogen en, en oren. En de derde lijn die ik doe is dat ja, wat vaker dan normaal in gasten zijn. Dat we vaak een telefoontje plegen. Ik heb overleg gehad met een, de voorzitter van de commissie Dorsbelangen. Nou, op die manier toch proberen een verbinding te leggen. En in ieder geval goed blijven luisteren van wat er in het dorp leeft. Mijn man is uh, altijd heel kwaadaard met alles. Dus er zijn direct extra beveiligende lampen gekomen. En spots, om, uh, nou ja, die nemen de hele dag dingen op en s'nachts ook. Want uh, nou ja, mijn dochter wil komen met vier kinderen. Die heeft vier kleine kinderen. En, en mijn man zegt: Nou, ik wil ze niet hebben de volgende week. Want ik wil, het uh, moet eerst alles een beetje veiliger zijn. En, uh, dus het heeft heel veel impact op ons. Het kan in Almere, of eigenlijk het moet in Almere. Zittend plassen, want in een nieuwbouwwijk wordt een proef gestart... waarbij urine apart wordt opgevangen. Zo kan het water makkelijker gezuiverd worden... en de urine wordt dan gebruikt voor andere zaken. Gevolg, de man moet wel even zitten. Hugo Gastkemper, directeur van de Koeporganisatie voor riolering Rionet. Goedenavond. Goedenavond. Want uh, als ik dan zo'n toiletpot heb, dan heb ik dus twee gaten. Exact. Waarvan de één dus voor mijn plas is, maar daar kan ik niet bij komen als ik moet als ik sta. Nee, dan wordt het een uh, vieze boel, want dan moet je precies uh, aan de voorkant richten. Dus ga rustig uh, zitten. Ja. Uh, dat is uh, blijkt in de praktijk overigens helemaal niet zo'n uh, probleem te zijn. Um, ja. Ook uit uh, onderzoek in andere landen, bijvoorbeeld in Zwitserland, is uh, gebleken uh, dat uh, mannen uh, daar snel aan wennen en dat het helemaal niet zo'n uh, zo'n probleem is. Zitten is ook fijner, toch? En ja, dat is, dat, is, dat is makkelijk en uh, dat is helemaal niet, niet zo'n punt. Uh, bovendien, uh, als je dan weet uh, waarvoor je het doet, um, dan, dan is het ook motiverend. En het ja. hetzelfde als met, met uh, glas naar de glasbak brengen. Ja, zeg maar. want, want laten we het daar eens over hebben. Hoe werkt het precies? Waarom wilt u de urine apart opvangen? Nou, met, uh, in urine zitten, de, uh, zitten meststoffen. Uit urine kun je fosfaat halen en dat is een uh, belangrijke meststof... wat nu in kunstmest zit en het land opgaat, uh, dat fosfaat dat wordt nu gewonnen in de natuur... in, uh, in fosfaat, ertsmijnen, uh, en dat is op een gegeven moment op. Ja. En uh, dan hebben we andere manieren nodig om die hele noodzakelijke mest te verkrijgen. En dat zou dus uit plas kunnen? Inderdaad. Ja, precies. Uh, maar ik begreep ook dat urine moeilijker te, of lastiger is om te zuiveren, toch? Ja, dat is natuurlijk wat, uh, wat ingewikkelder uh, om te doen... Uh, maar uh, ja, dat met, met zoveel dingen... Uh, op een gegeven moment ga je er ook... natuurlijk meer technieken voor ontwikkelen... en zal zich dat uh, verder zo gaan ontwikkelen... dat we dat uh, gaan uh, doen. En ook als we het moeten doen... gewoon als we op een gegeven moment het fosfaat echt dreigt op te raken. En dan zal het dus vanzelf blijken dat we het gaan doen. En ja. dat het ook betaalbaar gaat worden. Ja, want, want, want deze proef is in die zin uniek. Het is wel eens eerder gedaan, maar dit gaat hier om een nieuwbouwwerk met 900 van die nieuwe woningen die allemaal zo'n aparte riolering krijgen. Ja, dat is een hele grootschalige proef. Er gebeurt al het nodige in Nederland, zowel op woningbouwgebied... Uh, maar ook bijvoorbeeld de urine van moeders voor moeders, uh, die wordt al hergebruikt en daar wordt uh, de fosfaat uitgehaald. Uh, dus het begint zich langzamerhand wat meer uh, te ontwikkelen. Ja, uh, maar als dit nou slaagt, hè, dan moet dus in het heel het land uh, worden ingevoerd, hè, denk ik. Um, en dan zou dat betekenen dat uh, er nieuwe riolering moet komen. Nou, zover zijn we nog niet. Dit zijn echt nog de, de, de ontwikkelproeven. Um, en dan ga je dat heel langzaam invoeren. Steeds al op het moment dat er uh, riolering vernieuwd wordt... of als nieuwe huizen worden gebouwd of huizen ingrijpend worden gerenoveerd... Uh, dan uh, ga je dat soort inzamelvoorzieningen zou je dan kunnen gaan, uh, gaan maken. Ja, goed. Hartelijk bedankt. Okay. En uh, ik krijg hier nog van de, van de redactie door... dat er toch een aantasting is van de mannelijkheid. Zittend plassen. Geweldig. Mooi. <laughs> Hartelijk bedankt hoor. Ja, er... Bijna aan het einde gekomen van deze Avondspits. Straks op deze zender Brands met boeken. Daarin is Fleur Borgonje te gast over haar nieuwe dichtbundel. Dat dichtbundel heet De Lichtstraat. En in die bundel probeert ze door middel van taal vorm te geven aan het verstrijken van de tijd. en het bijbehorende besef van betrekkelijkheid. Nou, dat heb ik netjes voorgelezen. Tot maandagavond, want dan is Avondspits terug op Radio 1. Fijn weekend! Meer Avondspits. Omroep wnl.nl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 Bestel nu uw kaarten op www.robecozomerconcerten.nl. Alleen maar juichen de kritieken. En dat voor een zomerboek. Dat gebeurt niet vaak meer. Winesburg, Ohio van Sherwood Anderson. Uw vaste boekverkoper weet er meer van. Bonjour. Vous, Hollanders, zijn geek à la Pimpasse. Alles betalen jullie er Bon. Maar in Vive la France kan jullie ineens betalen met le geld content. Pourquoi? kwaan! Overal waar u hier het logo de Maestro ziet, is gratis betalen met Le Pimpas gewoon mogelijk. Net als à la maison. Dus ook de baguette en de fromage en chose dans mon supermarché. C'est très bien hoor. Ouais? Maestro, overal veilig betalen. Kijk op Maestro.nl. Opruiming bij Expert. En we verpletteren de prijzen.